De twee grootste bonden, AFVA-CABO en FNV-bondgenoten, zijn tegen dat akkoord. Maar door de instemming van de andere bonden werd het pensioenakkoord uiteindelijk toch getekend. Om 7 uur worden de resultaten van het crisisoverleg toegelicht in een persconferentie. Die wordt live uitgezonden op Radio 1. De politie heeft in Gilze een Nederlander aangehouden die wordt verdacht van doorrijden na een ernstig verkeersongeluk. Dat melden Belgische media.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 In de bus zaten werknemers van een Braziliaanse suikerrietplantage. Het weer, vanavond opklaringen en een enkele bui. Morgen bewolking met in het noorden en uiterste zuidoosten kans op regen. Staat een stevige zuidwestenwind. Temperatuur tussen 7 en 10 graden. Dit was het NOS. Dit is Wijnandswaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Snelheidscontroles zijn aangekondigd op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Knoopend Lunetten en Veenendaal-West. En de A30 Ede-Barneveld tussen Knoopend Maanderbroek en Barneveld. Tot zover de verkeers...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 Het land. We bouwen een feestje dat ligt voor de hand Want Sinterklaas, die brengt je cadeautjes en goed van haar Oké, okay, we gaan er weer voor, laat jezelf horen, komt die wel Maakt me gek dan. Ja, dat waren de Feestpieten met Sint Maakt ons gek hier op Sierwem Zandvoort. En u luistert weer naar het tweede deel van Entertainment for You. Op deze zaterdagavond. Het bord op schoot gevoel is begonnen. Want het is 6 uur. En dat betekent dat u lekker gaat eten. Eet smakelijk voor wie al aan het eten is. En uh, natuurlijk ook voor straks. Of heeft u al gegeten. Ik hoop dat het heeft gesmaakt. Hartelijk welkom bij het tweede deel van Entertainment for You. Met, als, uh, Ja, in ieder geval zometeen natuurlijk het popstar. Uh, ja, het popstar Henry met Showbiz nieuws. En we hebben Suze en uh, Susie. Ik moet even goed. Ik zal meteen goed kijken of ik het helemaal goed uitspreek. Maar zometeen gaat zij uh, wat vertellen over haar CD-presentatie. Wat ze heeft binnenkort een nieuwe single. En dan zullen wij die zeker ook weer uit gaan zenden. U luistert in ieder geval naar een nieuwe entertainmentview. Met heel veel muziek. En ietsje minder informatie dan dat u gewend van ons bent. Maar dat maakt, mag de pret niet drukken. In ieder geval ook wat Sinterklaas muziek, natuurlijk. Voor de lieve kleine kinderen. Oké, okay, we gaan lekker muziek draaien. En u hoort mij zometeen terug met een interview met Suzy. Te doy toda mi vida Quédate conmigo Tonight we dance I live my life in your hands We take the floor Nothing is forbidden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 Hier op CFM's Antwoord, Entertainment for You. Het bord op gevoel is uh, al volop in de gang, want het is 6 uur natuurlijk geweest. Maar uh, wij hebben ook een interview klaarstaan hier uh, op CFM's Antwoord. Niemand minder dan Susie aan de telefoon. Goeden, goedenavond Suzy. Goedenavond. Hoi, uh, ja, jouw jou single uh, komt uh, over een uh, paar dagen uit hè? Klopt ja. En dat ga je doen in een, een speciale pre-, cd-presentatie. Uh, eigenlijk is jouw interview later gepland, maar door een, door de, een zieke artiesten... Uh, hebben we jou toch kunnen inplannen gelukkig. Maar uh, misschien is het toch wel even leuk om je, uh, iets te vertellen over jouw uh, cd-presentatie die uh, binnenkort plaats gaat vinden. Want wanneer gaat die plaatsvinden? Die gaat uh, volgende week zondag, dus 11 december, plaatsvinden in El Corazon in Rozendaal. En uh, zal ik zal gelijk maar het hele riedeltje vertellen. Nou, vertel maar gezellig. <laughs> De is uh, 5 euro, maar wel inclusief cd single Um, de zaal gaat om twee uur open en het begint om drie uur. Um, ja, de, ik heb uh, natuurlijk uh, een aantal meewerkende artiesten, waaronder Leen Zelmans, Ronde Ridder, Jan Heren, Christian Malan en zo heb ik uh, ja, nog vele anderen. Dus het belooft wel een leuk feestje te gaan worden. Ja, want um, ja, je, je, je komt met een uh, nieuwe single uit. Uh, vertel, uh, hoe gaat die heten? Uh, mijn single gaat heten Leef je eigen leven. Uh, ...hij is uh, gecomposeerd door uh, Jurgen Kuppers... ...en geschreven door Leen Zelmans. En, eh... Uh, ...ja... Yeah. ...dat was het een beetje. Een beetje gewoon een gezellige, een gezellige uh, plaat. Ja, het is, het is geen smartlap Want ik heb ook... Uh, ...ja, het is mijn eerste single... ...en ik heb ook... ...op dat moment dat ik een single wilde gaan uitbrengen... ...heb ik gezegd van nou... ...ik wil wel echt een eigen stijl en een eigen sound creëren. Ja. En... Uh, ja, ik moet zeggen dat is uh, best goed gelukt. <laughs> ja, want um, in ieder geval uh, dus uh, 11 november, of uh, december, sorry, uh, jouw uh, cd-presentatie met heel veel meezingende artiesten. Ja, je weet zeggen, ik uh, heb nu dus een, eerste, een uh, eerste single uitgebracht, maar zing je al een, lang? Ik ben pas serieus begonnen vorig jaar december. En dan nu gewoon lekker knallen met een eigen single. Ja, klopt. Nou, ik wens je heel veel uh, succes in ieder geval. Dankjewel. En uh, als mensen kaartjes voor jouw cd-presentatie willen bestellen, waar kan dat? Uh, in principe is het gewoon aan de deur. Het is natuurlijk nog maar een week. Het is ja. dag. En uh, In principe is de verkoop gewoon aan de deur. Dus uh, voor informatie kunnen ze wel altijd bellen met Paul van Munt. Uh, ja, dat telefoonnummer durf ik uit mijn hoofd niet te zeggen. Maar dat staat wel op mijn flyer, uh, ook op mijn huis en mijn website. Ja, suziepessinkt.nl? Klopt. En dan ja. komt het helemaal goed? Ja, helemaal. Nou, heel erg bedankt voor je tijd. Als jouw single uitkomt, dan wil ik je graag nog een keertje bellen. Komt helemaal goed. Oké, okay, dankjewel. En uh, we spreken elkaar snel dan. Dat is goed. Fijne nog. Doei. I'm <laughs> Ja, nou, we luisteren natuurlijk ook. Uh, daar zijn we weer. Hè? Ja, er ging even technisch hier wat mis, maar we zijn er. <laughs> ja, we zijn er we zijn, we zijn in, in de uitzending. Dat is belangrijk. Hè? Ja, heel erg belangrijk. Uh, hoor, ik wil jou vragen hè? en uh, misschien luisteren thuis ook. Ik heb bij jullie hulp nodig. Vertel. Nou, zoals ik jullie vorige week heb verteld, ben ik, uh, ik nu onderweg naar uh, uh, Radio NL Café in uh, Graal, in Friesland. Ja. En uh, dan heb ik om 11 uur dat daar een live optreden voor Radio NL. En uh, ik ben de voorgedragen voor de award, voor de Radio NLKB café En uh, daar kunnen mensen stemmen. Oké, okay, vertel, ja. hoe moet dat? Nou, dan stuur je een SMS naar 3010. En dan in het berichtje zet je uh, hoofdletter ML, spatie, kandidaat, spatie 4. Oké, okay. Dus uh, dat was toch niet moeilijk denk ik hè? Nee, en anders gaan ze gewoon eventjes naar jouw hives toch en dan kan je het ook vinden? Facebook. Ja, ja, ook op Facebook? Ja. ja precies, dus het staat allemaal op. Ja, dus, ja. Dan, dan, dan, dan, zou, dan zou iedereen ontzettend uh, fijn bijdragen op een gegeven moment aan de overwinning. Uh, ja, en dan uh, gaat hij ook bij gedraaid, in hij klaar natuurlijk nee. hè? Nou, dat zou heel erg mooi zijn Henry. Ja, perfect uh, Roy. Dan misschien dat jij hem straks nog een keertje kunt uh, vertellen de, de je moet doen. Ja, dat ja, is niet overdraagd in uh, de orde van de dag. Ja. En Henry, nog even een grappig dingetje, misschien tussendoor. Ja, ja. Jij loopt dat nummer 3010, is het hè? Ja. Weet je dat ik die sms-dienst ook heb, maar dan een andere, uh, met een andere naam? <laughs> oh, dat is welke dadelijk op jou stemmen. heb, heb ik er ook? <laughs> dan moet je Voice, Spatie, uh, Roy naar 3010, nou grapje. Ja. Moet kunnen, hè, Ja, ja, ja, even een grapje tussendoor. Maar in ieder geval, dat, uh, dat is een algemene... Je kan, iedereen kan een sms-dienst openen. En uh, ja, het is wel heel grappig om uh, dat tegen te komen. Ja, dat denk ik ook wel, hè. Goed, goeie. Ja, trouwens, vanmorgen wilde hoeveel uh, van Veldt in zijn auto stappen. Ja, ik hoorde het. Ja, ik hoorde het. Het achteruit uh, eruit te liggen. En ze hebben zo waar. Drie tennisballen meegenomen. Hoeveel? Drie. Drie. Drie, drie tennisballen. Ongelooflijk. <tot> <tot> <tot> Ja, goed, maar uh, dat ze er blij mee zijn hoor, dat we er heel veel plezier mee hebben. Ja. Dus uh, ja, goed, maar je, je hebt natuurlijk wel je achteruit kapot. Maar goed, dat, dat wordt allemaal weer gemaakt, denk ik. Inderdaad. Ja, en natuurlijk hebben we natuurlijk weer een feestje bij uh, Dino Simon, want dubbel dubbeldv, uh, met uh, de registratie van Sonica Rosso, uh, die heeft vaak in de te bereikt. Dus uh, ja, voor deze heeft jongens ook gefeliciteerd. Dus uh, in de Porsche over zijn ze, door, uh, zijn ze door Mark Besato. Uh, uh, ...ja, eigenlijk een beetje... Uh, ...ja, is een beetje ...ja, 50.000 keer over het toonbak... ...dat is toch best wel veel, denk ik, hè? Ja. Als ik er zoveel ga verkopen dan... Uh, ...de eerste komende tijd... ...dan ben ik er mee, denk ik. Dat God, zou dat, mooi dat, zijn. Goed, ja, dat zou mooi zijn, natuurlijk. En ja, dat vindt hij heel goed. goed die was natuurlijk mooi, hè. Die hebben natuurlijk nog steeds... ...met, met Carl de Bosch uit... ...en de Janne Moors, hè? Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, dat wist ik. En die zei tot... Uh, ...2016 hebben uh, een contact getekend bij RTL, dus uh, ze hebben in ieder geval een uh, contract voor een 4 uh, jaar, minimaal. Nou, mooi toch? Ja, denk het wel. Dus uh, ik zeg, ze zijn er goed bezig. Um, uh, ja, um, ja, het lijkt wel een televisiehuwelijk, hè? Ja. ja, ja, ja, ja. Dus goed, ja, dan hebben we natuurlijk uh, hebben we nog iets leuks kunnen opduiken over uh, André Rieu. Oh. Um, uh, ja, die is ongeveer 62 jaar. Um, ik heb mij altijd afgevraagd, is hij nou vertrouwd of... Uh, en die kinderen. Ja, toevallig stonden we vandaag een stukje in de, in de graaf. En hij blijkt inderdaad te zijn met uh, Marjorie. En twee ja. zoons. Uh, ja, ja. en, en, en uh, ja Hij zegt: van Hij heeft een ontzettende, sparkelende kracht. En twee uh, ja, zoons en Pierre Marc. Mark. Uh, ze zijn inderdaad echt onzichtbaar achter de schermen bij André. Hè? Ja, ja. Dat, dat wist ik toevallig. Ja. Want ik heb uh, wel eens een keertje de koffietijd uh, gekeken. En dat was live vanaf zijn huis. En toen kon je. Een kijkje achter de schermen nemen. Nou, dat was hartstikke leuk om naar te zien kijken. Ja, dat denk ik wel. Dus uh, ja, ik was de democrat, dus ik heb eigenlijk. Uh, ja, ik, maar zeg maar, ik had even staan, maar dan weet ik in ieder geval dat het nog meer zo oud is en uh, twee zonen heeft. Ja. Goed, dan heb ik natuurlijk ook even met de Porsche konden gekeken gisteren. Ik niet. Uh, je hebt het niet gezien. Nou, uh, allereerst vond ik het... Uh, toch even deze vallen, want ik vond toch dat, uh, dat er een aantal bij waren. Die gewoon niet goed genoeg waren, vond ik. Die zouden trouwens wel door zijn. En daarna ook uh, zijn uh, eruit zijn gestemd. Want ik vond dat die gewoon ja, toch uh, beter waren dan degenen die door zijn. Ja, ja, ja. Uh, ik vond het een beetje heel... Uh, uh, ik vond een beetje rommelig gisteren. Met, met de talent die, uh, waarvan je iets verwachtte, die, die kwamen er niet aan. En onbekende ideeën dan weer goed. En die worden dan weer weggestemd. Dus uh, het was een heel, heel rommelig uh, avondje, vond uh, ik gisteren, Roy. Ja, jammer, hè? Ja, en waar zou dat dan liggen? Heb jij die idee? Nou, ik denk, uh, ik vond ook sowieso tijdens de battles dat de beste eruit zijn gehaald. En uh, dat vond, vond ik gewoon heel erg jammer. En, uh, en ja, weet je, eigenlijk ben ik een beetje talentenjagmoe. Uh, ja, ik kan me het helemaal voorstellen. Op tv dan, hè? Ja, ja, Op tv. Ja, ja ik kan me het helemaal voorstellen, want het uh, deze is niet afgelopen, volg ik Ja. Ja, dat is, dat is wel een Want hierna krijg je Holland's Got Talent in maart. Ja, ik moet je kijken. Nou, ik, moet eerlijk zeggen, ik vind de voice of Kids helemaal niet slecht hoor. In tegendeel zegt de wel van het programma. Want vaak zie je dat uh, de doelstellingen van het programma en de format die in het programma gemaakt wordt, dat die een beetje voorbij worden gelopen. Ja. Maar het gaat dus om uh, het stempel uit. En uh, hier speelt het, de performance ook een hele belangrijke rol bij. Want als je er niet goed uit, dan heb je al verloren. En dat is eigenlijk niet juist. Nee, nee, nee, nee want hierna krijg je ook nog de voice of kids. Ja, nou daar ga je echt niet kijken. En ik wil dat ding een beetje overdeld Dus Misschien van de jeugd is de beuk. Nou. Maar uh, dat vind ik een beetje te... Nee, niet voor mij Nee, nee, nee, nee Goed, dan nee. heb ik nog een, een berichtje over uh, Mohammed Ali Dat zie ik heel anders natuurlijk in de boxwereld. Ja. ja, en die is moment door 69 jaar en, uh, hij is 19 november is met de ambulance afgevoerd Oh Want uh, ja, het gaat, uh, gaat snel achteruit met, uh, met Mohammed Ali Oh Want heeft is hij van Parkinson En uh, ja, ik denk niet dat hij lang beleefd. Dat zou misschien nog een uh, paar weken zijn erover denk ik Oké, okay, dat is minder, dat is minder exact Ja, en uh, Hij leest er natuurlijk al heel lang mee bezig, hè, met die, uh, die ziekte. Ja. Dus uh, ja, we we'll wachten zo het uh, zich verder gaan ontwikkelen natuurlijk. Hè. Ja. We hebben uh, nog één dingetje. Uh, Mindy McGrady, die kanskezanger is. Die uh, had een zoon die had bij de ouders zitten en uh, die heeft zich meegenomen. En, uh, ja, die woont momenteel in uh, uh, Nashville En uh, die zegt, ik blijf meer lekker bij mij en die gaat zelf voor ons zorgen. Ja, ze ja, dus heb, dus heb natuurlijk wel een gigantische man aan de maar maar dit is, daar heb ik graag voor op. Dus, uh, ja, wordt vervolgd, hè? Ja, ja. Dus, uh, ja, dan ben ik even kijken. Ik heb nog iets voor jullie opgeschreven, even kijken. Nee, dat was het eigenlijk wel. Nou, oké, okay, Hendry. Ik, ik ben er doorheen, hoor. Hoe vind je dat? Nou, dat is snel. Ja, dacht ik wel, hè. Dacht ik wel. <laughs> maar in ieder geval, uh, ja, graag tot volgende week. Ik ga jullie een heel fijn weekend wensen. Um, als de mensen willen stemmen, inderdaad, 30-10. En dan met uh, dus NL, spatie kandidaat, spasie 4. En dan uh, ben ik helemaal blij. Ja, helemaal super. Dankjewel voor je tijd weer. Graag gedaan en tot volgende week. Hoi. Doei, doei.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 God, Hij heeft ons zoveel moois gebracht... Wijmelen. hier op CFM Zandvoort, onze enige echte popster Henry. Maar in mijn hart nooit gaan! Popster Henry. Wel bekend van het Showbus Nieuws, hier op CFM Zandvoort. Entertainment for you!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 I wish, for well, I will, cause it's gonna work You can do this, it's your life And if you're unhappy about something Stop jerking about Follow the cloud and dive right in Open this window And just let the wind blow it And let it grab you Don't let any of them bastards hold you down Close your eyes, you might see something beautiful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 Sinterklaas die heeft een hele mooie boot Vol met cadeautjes, oh hij is zo lekker groot Hij komt gevangen over de zee En neemt voor alle kinderen cadeautjes mee Een mooie boot De Sinterklaas die heeft een hele mooie boot Vol met cadeautjes, oh hij is zo lekker groot Ik kan ook... I'm so sad. Tonight me comfy out fun, I'm not leaving till the party is done Sound of Freedom hoor je hier op CFM Zandvoort bij Entertainment for You. Ja, de laatste vijf minuten van Entertainment for You zijn alweer in volle gang. En uh, ja, we gaan helaas dit programma alweer afsloten. Dit was twee uur lang Entertainment for You. Leuk dat u weer heeft geluisterd. Volgende week is waarschijnlijk Rudy er gewoon weer en ik zelf ook weer. Dus uh, daar gaan we er gewoon weer een gezellige boel van maken hier op de Zandvoorts Radio. Um, ja, eventjes nog de laatste dingetjes met u doornemen, want uh, ja, vandaag uh, is het laatste weekend voordat het Sinterklaas is, want uh, maandag is haar jarig. En uh, ja, wat is er de komende dagen nog te doen? Nou, er is genoeg te doen. Het, uh, de, ja, ja, morgen is er een Zwarte Pieten orkest in uh, Zandvoort. En uh, van, vanaf 1 uur uh, tot en met 4 uur gaat hij het hele dorp lekker rond. 6 januari, of uh, 6 januari ik wil zo snel al. 6 uh, december is de Cinema Nostalgie White Christmas. Vanaf 1 uur in Circus Zandvoort. 7 december is er uh, kerstcadeaumarkt uh, uh, bij de Boudaan. Vanaf, uh, vanaf 2 uur tot 5 uur. En uh, 9 december is het Talent of the Voice XL. De ene laatste ronde in Grand Café XL vanaf uh, 9 uur s avonds. 10 december is er uh, Babbelwagen, een speciale diavoorstelling in Hotel Faber. Vanaf 8 uur op 10 december. Dat zijn de evenementen voor komende dagen. Ik wil afsluiten met een uh, ja, heel mooi reclamespotje en natuurlijk een Sinterklaaslied. Ik wens iedereen een fijne 5 december. En uh, wilt u nou 6 december uw cadeautjes kwijt? Die u hebt gekregen van Sinterklaas. U vindt ze toch niet mooi? Kan u zo?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 niet meer bang zijn. Niet meer huilen. Heet je Sint? Ik wil... Ik wil niet meer gepest worden. Sinterklaasje. Sinterklaasje.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 allemaal even recht misschien een